Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Door een ernstig ongeluk vanmiddag is de A1 bij Deventer richting Hengelo afgesloten. Zeker drie vrachtwagens zijn op elkaar gereden. Twee mensen zijn zwaar gewond, zaten bekneld. Er is ook een licht gewonden. Bij de aanrijding waren naast de vrachtwagens ook twee bestelbusjes en een auto betrokken. Een Duitse vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor gevaarlijk rijgedrag. Het ongeluk gebeurde tussen Deventer-Oost en Badmen. Verkeer richting het oosten op de A1 wordt bij knooppunt Beekbergen omgeleid. Het duurt nog een tijd voor de ravage is opgeruimd. De politietop heeft geen duidelijk beeld van de wapenvergunningen die worden afgegeven. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. kwart van de korpsen weet niet hoeveel wapens burgers hebben, hoeveel controles van vergunningen er zijn en hoeveel vergunningen zijn ingetrokken. De politie en het ministerie van Veiligheid weten al langer dat het registratiesysteem tekort schiet. Shell stopt niet uit eigen beweging met zijn activiteiten in Syrië. Dat heeft president-directeur Benschop van Shell Nederland gezegd na een gesprek met de Tweede Kamer. Hij zei dat een beslissing om Syrië te boycotten uit de politiek moet komen. Benschop verwacht dat de EU binnenkort een olieboycott zal afkondigen. De oppositie in de Kamer vindt dat Shell wel zelf moet stoppen. Bonaire moet strengere eisen stellen aan de brandveiligheid van olietanks, dat schrijft de onderzoeksraad voor veiligheid. In september vorig jaar woedde er na blikseminslag een grote brand in twee opslagtanks. Een van de twee kon niet worden geblust. De tanks moeten bliksemafleiders krijgen en er moet een bedrijfsbrand weer komen, zegt de onderzoeksraad. Het illegaal vervoeren en dumpen van afval is een van de snelst groeiende takken van de misdaad. De risico's zijn vrij klein en de opbrengst heel hoog. Dat zegt de Europese politieorganisatie Europol. Het afval wordt vooral vervoerd tussen landen in het noorden van Europa. Criminelen storten het afval op plekken als zandafgravingen en verlaten industrieterreinen. Het weer, wolkenvelden, opklaringen en in het noorden en westen nog een enkele bui. Morgen vooral in het zuiden ook wat zon en het wordt 19 graden. Dit was het Dit is Wijnand Zwaan bij de B. De avondspits in de Randstad is zo goed als voorbij. Er staan nog een paar korte files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogma 2 kilometer. A10 West naar Zaanstad bij de Koenten 3. En de A27 Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de brug bij Gorkem 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 uh, Kran-Canadia, met mevrouw. vrouw. Oh, leuk. Ja, heel leuk. 2001. Acht dagen vakantie. Maar ja. het was zo leuk en we zijn zo verknocht De zomer, Want alle twee, na, na twee dagen, ja. toen hadden we acht dagen reis. Mijn oudste zoontje was in ja. ja. En na, na twee dagen hadden we heimwee, maar we moesten op het stomme vliegtuig zitten te wachten en we terug mochten in de zand. Ja. Dus sindsdien hebben we besloten, als we ooit op vakantie gaan, is het naar België of Duitsland, maar dat we met de auto zo terug kunnen gaan als wij, dat we zo de koffers in die auto gooien en terug kunnen rijden. Want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 Dus uh, we hebben totaal geen klagen hier waar we hier nee. leven en wonen ja, nou, en werken. Nou, je hebt een hele nieuwe car, zag ik ook, hè? Sinds ja. wanneer heb ja, je een sinds, sinds die car? Ja, sinds deze kraam in. Uh, ik, ik kocht in 2002 een plekje en uh, dat was een kraampje van een meter of zes, vijf. Ja. Uh, maar die mocht toen nog iedere keer blijven staan.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 en uh, een positie voor die carabouwers. Dus jij zag maar, er wel naar uit dat hij eindelijk klaar was? Ja, dat zag er wel <laughs> naar uit. Het was heel spannend. Eerst zou die maat geleverd worden en toen werd hij uh, gelukkig op de dag van de nieuwe haring in 2009 kwam hij gelukkig van oh, de nieuwe mooi. kram.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 30% gestegen moet ook wel met de aanschaf voor zo'n hmm. nieuwe kraan, want het is een... Uh, het zal wel dure investering zijn, ja, mag je, ik vragen wat zoiets kost? Je hebt bijna, ja. bijna ineens woning ervoor, is waar, dus de schrikken bevangen <laughs> van die bedragen tegenwoordig. Heftig, ja. Ja, dat is heel heftig, maar ja, aan de andere kant, ik verdien uh, gelukkig mijn geld mee het gaat, uh, ja, voor gaat, spier, voor gaat het goed, Dus uh, nou, maar niet stil blijven zitten. En, uh, ah. It's better when you fall in love. ...dat je ook op televisie was bij zo'n smaakpolitie? Of hoe ging dat? Nee, de smaakpolitie ben ik... Is dat nee, wat anders? Ja, de smaakpolitie ben ik een keer geweest. Maar uh, was niet op televisie... ...maar oh. ik was de eerste visbedrijf... ...die werkte met die, die etiketjesystemen. Oké, okay, wat dus, is dat? Dus uh, nou, dat op alle producten dan doe je een labeltje plakken... ...wat voor uh, een bakken kablaauverlees... ...of ...welke dag je het in de koeling zet... ...en dan oh. zie je dat na twee dagen hoe oud het is... ...maar zelf ben ik eigenlijk woensdagmiddag...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 Dus zodoende was er op geus toen een dag bij mij in de kraam. Oh. Dus ja, dat was wel leuk. Ik ben alleen uh, vorig jaar op televisie geweest. Ja. Ik verkoop een uh, haringstrippenkaart. Oké, okay, wat is dat? Een haringstrippenkaart. <laughs> nou, in, mensen die in het centerpark bijvoorbeeld komen. Mm. Uh, en die zitten er ieder jaar. Die, die, met die gezichten, die zie ik nu wel na acht jaar. Ja, die zitten ieder jaar. Zitten ja. ze,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 Die, die mensen zijn heel belangrijk. Dat is de, de basis van elkaar. Ja. En die andere, die, de toeristen, de passanten, dat is aanvulling. Met mijn basis hoop ik dat de Zandvoorters, daar heb ik gelukkig mm -hmm. een goede klantenprim. Dus ik, kon, ik kan niet aan verschillende mensen verschillende prijzen doen. Maar ik wilde toch ja. voor de Zandvoorters een aanbieding maken voor mijn haring. Dus ja. ik denk, ik ga een, een, mensen die kopen nu een halingstrippenkaart, die betalen ze 15 euro vooraf... Ja. ...krijgen ze een stempelkaartje ervoor... ...net als een oude buskaart. Ja, en geweldig. daar hebben ze recht op tien... Ja, ...op tien haringen. Geweldig. Dus Oh, dat is ie. Jij dat is zo, is kaart. Ik heb langskorting. Oh, helemaal mooi. En, uh, maar dus die mensen die hebben dan ja. recht op 10 haringen en hebben ze toch 50 cent per haring korting. Ja, en dat is wel mooi meegenomen, het, natuurlijk. En de klantenbinding. Het is klantenbinding. Mensen ja. zitten op een verjaardag en die zeggen: Van nou oh, waar haal jij je haring? Uh, nou, ja, dan trek ze die kaart uit hun portemonnee en laten oh, ze zien. Geweldig. Uh, gratis reclame voor me. Nou, gratis hebben we ook 50 cent <laughs> per haring korting. Maar wat het voornaam, wat ja. het ook is, ik. ik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 Dan de kwaliteit. Dus dan zet ik vier verschillende soorten haringen neer. Ja. A, B, C, D. Achter, oh, iedere, okay. achter iedere tafel ja. staat iemand anders een personeelslid van me. Er ja. staat iemand te snijden. Oké. Okay. Vorig jaar zijn er 1400 haringen doorheen gegaan. De Zo. mensen die een haringstrippelkaart hebben. <laughs> die krijgen een gratis uitnodiging. Die haringen ja. die ze die dag niet te betalen. Ze mm -hmm. krijgen een, bij binnenkomst krijgen ze een, een stemboejet. En dan moeten ze aangeven welke haring ze het lekkerste vinden. En hun mening omschrijven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 Voor die mensen iets terug doen. En dan hebben we het met z'n allen graag te veroveren, ons beste ja. mevrouw en allemaal, om zo een groot feestje neer te zetten. Nou, ik heb, ik heb ja. geen slager, kaasboer of andere visboer <güler> die dit doet. Nee, het is dit uniek. Is een een, een, een haringproefrij is uniek. Ja. Je kan koekelen wat je wil, maar bestaat in het hele land niet. Dat heb ah. bestaat, wijnproefrij, maar een haringproefrij is echt er niet. Ja, de enige die het doet is de Algemeen Dagblad.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 ja, dat en, is geweldig. Ja, wat is leuk wel. hoor. Dat je dat ja. doet allemaal. En dat doe je dus na de zomerperiode. Ja. Want dat is dan wat minder ja, druk ieder, waarschijnlijk. Ja, Dit ja, jaar, jaar proberen we een andere locatie te, te doen. We zijn oh. een keer bij de Show de Boel club geweest. Uh, een keer bij de sporthal. Oh. Uh, club Nautique ja. hebben we vorig jaar gehad. Omdat die een heel mooi jaar rond paviljoen had gedaan. Dit jaar gaan we het uh, doen bij Strand 21. Dat is die strand in het vroege van mevrouw Dreehuizen. oh ja, die is en dat is nu, ja nou, Dus nu uh, die is een uh, nieuwe benedenbuurman van het jonge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 en die uh, is echt top personeelslid. Uh, tante Ann, een uh, tante van ons, die zat toch vroeger in de vis bij firma Reus. Uh, we helpt twee dagen per week haar en snijden. Uh, en de, de overige partijmetjes die uh, zijn meestal voor de verkoop en uh, ja. andere dingen. Dus ja, haring in bakken, dat is uh, voornamelijk echt daar een paar mensen hun vaste plek hier. Mm. En het overige uh, is voornamelijk de verkoop. En, uh, ja.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 En het is alleen een reclamestukje hoe mijn schotel eruit ziet, hoe mijn ja. spulletjes smaken, hoe mijn garnalen maken, hoe mijn, mijn aardelen smaakt Het is gratis reclame. Dus die ja. schotel is niet een, een, een winstpakker of een, uh, een bepaalde winstmarge Zit er een vast zit. Een, ja. Ik zie een visschotel is een reclamesding wat mensen ja. op tafel zetten. Ook waar heb je die schaal vandaan? Bij de CBWIN. Ja. Prima, zitten 10 ja. mensen op zo'n feestje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 Maar het is een stukje reclame. Iedere ja. keer reclame van me. Zorg dat het er goed uitziet. Niet, niet weinig naaldjes erop doen. Of te kieskeurig. Denken van oh, dat is zo duur. Paling is het moment weer hartstikke dure inkoop. Nee, een schaal moet er goed uitzien, moet goed gevuld zijn. Ja. Mensen betalen me ervoor en het is een reclame voor me. Ja, ja dat vind ik met een Dan ook te de duurpaling erop natuurlijk. Ja. ja, zo gaat dat hè. En waar haal je de vis vandaan? Want we hebben hier geen vissersboten meer in Zandvoort. Hoe lang is dat wel niet geleden? Ja, dat heb jij ook niet nee, meegemaakt. dat heb ik ook niet meegemaakt. Maar, <laughs> nee, maar de. Uh,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 ja, dat zie ik niet zitten, want dan moet ik echt zes uur mijn bed uit. Ja. En, uh, en eer ik thuis, uh, thuis ben gegeten en gedoucht heb, is het nog uh, een uurtje later. Dus dat halen, dat leverancier, die, die brengt het graag. Nou, daar maak ik graag mijn gebruik van. Nou, geweldig. Ja, dus, dat scheelt natuurlijk een hoop gedoe allemaal. Ja, dat scheelt een hoop gedoe. Ja. En, uh, en uh, hun hebben de, de voorzieningen ervoor met goede koelwagens. Ja. Anders moet je die aanschaf ook weer extra mm. gaan doen met koelwagen kopen voor die paar kilometer. Dus ja, dat... Uh,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 nou, bedankt voor het Goed, interview. Heel helemaal leuk. Helemaal Dank je wel. Al beste. Dank Yes, Manchmal fallen wir auch hin, denn fall auf Jesus, fall auf Jesus, fall auf Je Jesus und leb den Weg ist manchmal einsam. Pflanzt auch mit Schmerz, denn Himmel schwarz und treten voll dein Heb, dann schrei zu je I'm sorry. sorry.